OS Nieuws van 9 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Klanten van prostituees die kunnen weten dat een vrouw onder dwang werkt... moeten strafbaar worden. Dat staat in een initiatiefwet die PvdA, SP en ChristenUnie vandaag presenteren. De klanten moeten vier jaar cel of een boete van 20.000 euro kunnen krijgen. Het idee achter de wet is dat klanten worden aangemoedigd... om misstanden in de prostitutie te melden. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Segers is de wet niet bedoeld... om gevangenissen te vullen met hoerenlopers.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 De Russische president Poetin en zijn Oekraïnse collega Poroshenko ontmoeten elkaar vandaag in Milaan op de Euro-Aziatische top. Het gesprek zal vooral gaan over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Officieel is er een staakt het vuren, maar dat wordt geregeld geschonden. De verwachtingen rond de ontmoeting zijn laag. Rusland-correspondent David-Jan Godfroy verwacht dat het vooral een nieuwe uitwisseling van de standpunten wordt... waarbij Poetin erop aandringt dat Poroshenko gaat praten met de separatisten. Poroshenko zal op zijn beurt zeggen dat Poetin moet stoppen met de Russische steun aan de opstandelingen. Congo heeft een mensenrechtengezant van de VN het land uitgezet een dag na de publicatie van een kritisch rapport. De VN schrijft daarin dat de Congolese politie bij de bestrijding van bendes mensen executeert. Volgens de Congolese regering is het rapport bedoeld om de politie in discrediet te brengen en te demoraliseren. De VN-gezant is nu tot persona non grata verklaard. Dan nog het weerwisselend bewolkt, met vooral in de zuidelijke provincies eerst nog af en toe regen. Ook daarna is lokaal een bui nog mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANRB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 today.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 Oh,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 Tried to